De Belgen schoten twee daders dood. Eén van hen was de leider van No Surrender uit Amsterdam. Twee anderen raakten ernstig gewond. De advocaat van de Belgen noemt de beslissing van het OM moedig. Bij demonstraties in Irak tegen de regering van premier Mahdi... zijn vandaag zeker zeven doden en honderden gewonden gevallen. Op verschillende plaatsen in Irak gingen mensen de straat op. De betogers zijn boos over de corruptie, werkeloosheid en het missen van basisvoorzieningen zoals water en elektriciteit. Volgens bericht op sociale media schieten soldaten met scherp. Een menigte heeft ook de groene zone in Baghdad belaagd. Daar staan de regeringsgebouwen en ambassades. In de Amerikaanse staat Connecticut is een bommenwerper... uit de Tweede Wereldoorlog gecrashed. Daarbij zijn zeker vijf doden gevallen. Aan boord zaten in totaal dertien mensen. Kort na het opstijgen kreeg de viermotorige B-17 problemen... kon geen hoogte maken en stortte neer op een loods op de luchthaven. De B-17, ook wel het Vliegend Fort genoemd... was eigendom van een vliegclub die trips organiseert... in historische toestellen. Later deze week zouden er meerdere vluchten gemaakt worden... in het kader van 75 jaar bevrijding. Het kabinet moet snel afspraken maken met de provincies... om uit de stikstofcrisis te komen. Tienduizenden banen staan op het spel... nu veel bouwprojecten stil liggen... staat in een brandbrief van werkgeversorganisatie VNO-NCW... Bouwprojecten liggen stil nadat de Raad van State een streep had gezet door het Nederlandse stikstofbeleid. De werkgevers vinden dat de regering met noodwetgeving moet komen, zodat de provincies weer vergunningen kunnen afgeven. Volgens VNO-NCW-baas Hans de Boer heeft de onzekerheid veel negatieve gevolgen. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Mag het licht daar?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 op onze Facebook-pagina. Uh, alles over ons programma. U kunt daar ook een berichtje achter laten. Zandvoort aan het woord. Uh, vandaag uh, hebben we het over de wonderlijke wereld van de tattoos. Uh, met uh, Verrie Boom. En uh, uh, voordat we weer verder gaan, moet ik weer even de oproep doen. Dames en heren, als u nou. Uh, uh,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 Heel uh, belangrijk. Dus ik vind, dat vind ik ook leuk. Ja. Eigenlijk ah, ben uh, heel simpel. Ik vind het allemaal leuk. <laughs> net zoals jij. jij vindt dat, het ook leuk om hier elke dag uh, ja, te kletsen. Klopt, ja, denk ik, klopt. Dat is, ja. Dat, is ook, dat is ook helemaal waar. Ja. Dat, uh, maakt niet uit waar het over gaat. Ja. Nee. Nou. <laughs> oh, wel. <laughs> Soms wel. Maar, okay, dat, uh, maar uh, wat ik al zei. Ik ben geen voetbalfan. Daar ga ik het niet over hebben. <laughs> nee, dat wil ik niet horen. Hè. <laughs> dat, uh, ik ben het aan het opnemen. Dat, uh, <laughs> um,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 Uh, maar ja, weet je, het, is, het, is, uh, het is wel plekken die zijn uh, populair. Weet ja. je, ik zeg altijd, vroeger had je de, de tramp, stamp, toch? Ja, weet je, de, ja boven, nette boven. boven de billen, zeg maar. En dan, nu heb je dus de, de underboot uh, tattoo. En dat is een beetje hetzelfde idee, maar, ja. dan, uh, maar dan op een andere plek. plek. Ja. En dat, uh, dat, versch dat verschilt uh, wel eens. Dat, uh, ik bedoel meer, je hebt ook zo'n periode gehad de tribals bijvoorbeeld ja, heel ja. erg populair waren. Maar die zijn gelukkig niet meer zo populair. Nee.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 dat, uh, uh, we gaan zometeen natuurlijk nog even verder praten met uh, Ferry over uh, tatoeages en over Zandvoort en tatoeages. Uh, maar we gaan nu nog even naar een beetje muziek luisteren. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort.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 No good at goodbyes. We're both acting insane.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 Uh, mijn collegaatje Stan die wordt er misschien wel eens gek van, <laughs> maar uh, het blijft wel een fucking vet nummer. Ja. I Walk the Line hmm. van Johnny Cash. Cash. En dan in een live versie. Ja, van uh, Volsum. Of zijn Quentin kanaal. Uh, ja, Falcom met zijn Quentin. En Saint Dennis Quinten. Stump en uh, Lafayette ja. die vinden het allemaal leuk. <laughs> nou, dan gaan we <laughs> luisteren naar Johnny Cash. Ja, ja.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 Dat ik het leuk vind wat ik doe, weet je? Dat ik, dat ik gelukkig ermee ben. Mm -hmm. uh, ik doe het met plezier, weet je? Ik ben, ik ben echt nooit zachterijnig. Ik ben, ik ben wel moe, maar ik ben niet, niet zachterijnig, weet je? Nee. Dus dat zien zij ook aan mij. Dus uh, ja, ik denk dat zij dat wel, uh, wel cool vinden. Dat... Nou, nou, weet ik wel dat mijn dochter bijvoorbeeld, die, ja. wilt, die wilt niet. Tatoe, eh, tatoeërder worden, of doe nee. eh, artist, artist. Of, nee. of rockster. Dat wil ze niet, ze wil gewoon dierarts worden. Dat ja. is toch te gek, ik vind cool. ja. Ja, Misschien <laughs> bedenkt ze zich als, uh, is dat, kan allemaal. Dat, ja, maar nu wil zij, eh, ze wil niet tatoeërder worden. Nee, nou ja. dat, uh, uh, maar zie je wel talenten bij uh, kinderen wat betreft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 Als ik zelf iemand niet, niet, uh, weet je, niet sympathiek vind... of gewoon geen klik heb... dat doe ik die één keer... en daarna gewoon niet meer. Ja. drukken ervoor zorgen dat het uh, goed nagelopen wordt. Maar weet je, dat kan je in gewoon bepalen. Ja. Dat, je, dat, uh... Uh... En er is genoeg werk, neem ik aan dan. Nou ja, werk. Het is geen werk. Nou ja, genoeg. Het is gewoon een... Uh, ja, precies. Om je gewoon, te kunnen maken. Uh, gewoon niks te klagen. Gewoon, het ja, is gewoon leuk. Dat uh, gewoon leuk uh, om, te, om te blijven doen. Ja. Dat, uh, um...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 Nou, iedereen uh, heeft een beetje zijn eigen soort uh, kring om zich heen. En uh, ja, ik denk ook wel dat het door de zandvoerders uh, dat dat allemaal prima geaccepteerd is. Het yeah. dat zijn, dat zijn gewoon ook normale mensen. Al die shops die hier zitten, zijn ook gewoon normale Male mensen. Normale mensen, ja. ja je, die dat, doen gewoon hun, hun ding en that's it. Ja, yeah, that, Geen uh, negativiteit, geen criminaliteit, het is gewoon een normaal. Een normale winkel? Nee, je mag geen winkel zeg maar... Je, je ja, ik, ik snap wat je bedoelt. Is het. Het is um, maar vind het je het jammer dat er soms toch nog zoiets aan kleeft... aan, aan de tatoewereld? Uh, nou, dan, uh, dan moet van je wel heel bekrompen zijn dat als, je, als, je, als, je, als je dat denkt. Nou ja, wat ik bedoel, als je in Amsterdam bent... en je bent bij de Waterlooplijn, daar heb je natuurlijk een tattoo op zitten... Ja. maar dat is eigenlijk van de F-site van uh, Amsterdam. Oh, is dat zo? De weg. Dat, uh, en de angels lopen daar...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 jaar of twintig jaar geleden zo, zo was. Zo was ja. Want toen ik klein was... Dan, en ik liep in Amsterdam... Ja. Dan, dan was ik ook... men hoefde niet eens uh, een F-site of zo te zijn. Dat weet ik voor wat. Maar dan was ik ook voor een beetje... vond ik het wel een beetje spannend. Zo'n zo zo shop, zeg maar. Mm. Dus, maar. ik denk tegenwoordig valt het toch allemaal wel mee. Nou, ze zien er tegenwoordig ook meestal veel cleaner uit... als ja, dat ze vroeger en, eruit zaten. Dat zagen. moet ook allemaal. Weet ja. je, want je hebt zoveel keus... aan, aan, aan, aan waar jij je tatoeage kan halen. Je hebt zoveel keus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 Kom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. I'm start I just wanna stay That is crazy. And then my love will keep you up tonight. Tell me how do you Van Zandvoort. Ja, dames en heren, dan zijn we weer terug hier met Zandvoort het woord. Het laatste kwartiertje van dit programma. En uh, we hebben hier nog steeds uh, Very Boom van uh, Ink Of uh, Boomink. Uh, uh, de Tattoo Shop hier in Zandvoort natuurlijk. Uh, nou, uh, had ik een klein vraagje. Want elke Tattoo Shop moet tegenwoordig voldoen aan nou, heel veel eisen.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 om mee te gaan praten over de landelijke GGD-regels, dus wat okay. wat ook wat misschien handiger is of het beter is. Dus ja. dat uh, dat vond ik ook wel, wel ja, vond ik ook wel cool. Oh, ja, uh, ja, dat ja. snap ik. Ja. Dat is, uh, ja. dat is eigenlijk ook ergens stiekem wel goede reclame. Precies. Ja. Dat, uh, ja, ja, ja. Um,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 En dan, dat, uh, wat ik zou het ook niet fijn vinden als mijn zoon in een keer thuis komt met een ding uh, op zijn arm. Dat ja. ik daar niks van af weet. weet nee. je, ja, oké, okay, je bent oud genoeg. Maar weet je, het gaat ook een beetje om menselijkheid. Ja, dat, uh, nee, dat snap ik. Dat weet ja. ik heel goed. Ik zou ook heel fijn vinden als mijn zoon een tattoo. Uh, en ik zit gewoon aan het water, hè? Ja. <laughs> Dat, als mijn zoon een tattoo zou nemen, dan hoop ik ook dat ze me inlichten in ja, dat opzicht. Uh, ja, of ik het. in ieder geval dat hij eerlijk genoeg is het van tevoren tegen me te zeggen. No. Dat, uh, ik ben niet tegen, maar wel uh, nou ja, een beetje overleg waar ja, en duidelijk. hoe. Dat, uh, en zeker handen. Uh, nou ken ik iemand die heeft echt zijn hele lichaam en ook zijn hele schedel echt en wel? alles. Ja, die woont in Hoorn, deze man. Ja, helemaal gekleurd ook. Jeet. Het zijn echt allemaal zo. Dus ook een gezicht. Wow. Zelfs de oogleden. Jeet. Oh, wat een fijnst dat die man geleden heeft. Dat ook. Oh. Dat, uh, um, hij is alleen echter vrij snel daarna werkloos geraakt. Gek, hè? En uh, ik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 denk ik net nog. Uh, die, uh, we hadden het over die, uh, dat je niet aangenomen wordt. En zo. Nou, yeah, helemaal. Uh, ja, als je je hele gezicht dat onder uh, de tato's zit. Ja. En je wilt erg bij, uh, weet ik wat, bij de Nike-outlet uh, gaan werken. Uh, okay. ja, misschien dan, dat Nike nog wel zegt. Ja, is goed. Uh, <laughs> Tegenwoordig word je bijna niet eens meer aangenomen als je geen tato's hebt. Uh, nee. Maar, wat ook goed is. Hè? Want het is, het, is, het is iets persoonlijks. Ja. Dus ik vind het wel een goede ontwikkeling. Buiten dat ik het leuk vind om het te zetten. Vind ja. ik wel dat als, jij, als het jou iets geeft. Iets jou unieker maakt. Dan wat je zelf in je hoofd hebt. Dan vind ik dat het jou. Nee. Ja, vind ik, dat, dat hoort. Ja. Dat mag. Neem jij leerlingen in je shop? Uh, dan hebben we het uh, even over gehad. maar Niet, niet per se. Nee. Want, want er is gewoon geen ruimte voor. Nee, je, je hebt geen dat... extra stoel daarvoor. Nee, en daar dat, en, uh, nee, nee, nee, dat, dat is nu nog geen ruimte Hef voor gehoor, op nee. deze plek. Dat, uh, nee, dat is ik maar, maar ik help wel mensen. Je helpt wel? Ja, dat, absoluut. Uh, weet je, dat... toen ik uh, begon, toen vond ik het ook heel fijn dat ik uh, een klein beetje informatie kon krijgen her en der. Wat natuurlijk nu veel makkelijker is met internet en, uh, en YouTube. Mm -hmm. Maar als, als, ik help iedereen die, als ze mij vragen, weet je wat voor naden, wat voor inkt of werk voor wat, dan geef ik ze altijd, altijd adviezen. Want ja. Waarom niet?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 We, um. uh, we zijn of we alleen of we zijn met z'n tweeën. We ja. zijn gespecialiseerd in fine lining: in nette, mm. strakke tato's. Ja. En gewoon een leuke, leuke sfeer: <laughs> Boom Ink.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 to be with you. June said she knew there'd be some people from the south here tonight because some of you guys get out here in California, that place is so crazy, you just got to get something to eat some way, don't you? That's right. I'm glad to see you again.